8 uur en Montserrat met het nms journaal In het reactorvat van de kerncentrale in Borselen zitten geen haarscheurtjes. Borselen ging begin april vijf weken dicht voor onderzoek. Aanleiding waren haarscheurtjes in reactorvaten in twee Belgische kerncentrales, in Tihange en Doel. Die centrales liggen sinds de zomer stil. De kernfysische dienst heeft Borselen onderzocht en niks verdachts aangetroffen. De dienst had eerder al vastgesteld dat bij het smeden van het reactorvat in Borselen andere materialen zijn gebruikt dan in de Belgische centrales. De Europese Commissie komt volgende week met een verbod op gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden. Dat heeft staatssecretaris Dijksma geschreven aan de Tweede Kamer. Neonicotinoïden worden verantwoordelijk gehouden voor massale bijensterfte, waardoor oogst- en natuurgebieden schade oplopen. Landen krijgen het hele jaar de tijd om het verbod in te voeren. Een meerderheid van de Tweede Kamer riep Dijksma op om de middelen in Nederland zo snel mogelijk te verbieden en niet op Europa te wachten. Maar volgens Dijksma zou dat de Nederlandse landbouw op een achterstand zetten. Een Amerikaanse militair is tot levenslang veroordeeld... voor de moord op vijf collega's in Irak. De sergeant heeft bekend dat hij zijn landgenoot... in een militair therapeutisch centrum in Irak in 2009 heeft doodgeschoten. De 48-jarige sergeant heeft een deal met de aanklagers gemaakt. Door te bekennen ontloopt hij de doodstraf. Volgens de rechter schoot de sergeant met voorbedachte raad op zijn collega's. Hij was geestesziek, maar is wel verantwoordelijk voor zijn daden... oordeelde de militaire rechter... Volgens de rechter probeerde de sergeant uit het leger weg te komen... en wilde hij wraak nemen op een legerarts die hem niet wilde afkeuren. De ritzegen van Mark Cavendish in de dertiende etappe van de ronde van Italië... betekende de honderdste profzegen voor de Brit. In deze ronde was het de derde etappezegen voor Cavendish. De Britse sprinter heeft nu 15 etappes in de Giro op zijn naam staan... 23 in de Tour de France en 4 in de ronde van Spanje. Dan het weer. Een regengebied trekt noordwestwaarts over het land. Tint noord- en oosten kans op onweer- en windstoten. Vannacht wordt het vrijwel overal droog. Morgen blijft een lokale bui mogelijk. Maar is het wel overwegend droog. Het wordt dan 13 tot 17 graden, maar wel veel bewolking. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Fielen staan nog op de A7, zaandam richting Hoorn. Tussen de Afrit Hoorn en Hoorn 2 kilometer. De rijbaan is dicht na een ongeluk. Op de A10, tussen knopend Watergasmeer en de Afrit Rij, 5 kilometer. Daar is nu een spoedreparatie aan de gang. De linker rijstrook is dicht. En ook file staat er nog op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knopend Valburg en knopend Ewijk 2 kilometer. Grotere wonen. Je eigen bedrijf.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 de fascinerende geschiedenis van het binnenhof en de problemen rond euthanasie bij dementerende. Maar we beginnen met voetbal. Drijfnat zijn de mannen van FC Groningen en FC Twente. En die houtkamp in Twente staat voor, toch? Klopt met 1-0 en we zitten al in de tweede helft. 18 minuten gespeeld, net een tweede doelpunt van Twente. Maar werd afgekeurd door de goed fluitende Pieter Vink. Omdat de doelpunt te maken Castanjos een overtreding maakte vlak voordat hij het doelpunt maakte. FC Groningen probeert het wel om die achterstand al snel opgelopen door Gutierrez... Goed te maken, maar de thuiswedstrijd in een halfvol stadion. Dat valt overigens bitter tegen. Uh, wil nog niet echt lukken voor FC Groningen. Ze staan dus achter na 63,5 minuut spelen. met 1-0 de Groningers tegen FC Twente. Dankjewel. We gaan het hebben over euthanasie bij dementerende. Na grondige overweging wil ik niet verder leven. wanneer ik kom te verkeren in een toestand van ondraaglijk lijden. En of een toestand die geen of nauwelijks uitzicht biedt op terugkeer tot een voor mij redelijke en waardige levensstaat. Een uh, euthanasieverklaring was dit. Artsenorganisatie KNMG wil de regels voor euthanasie bij dementerende aanscherpen. En ze hebben daarover vandaag gesproken met minister Schippers. Goedenavond, Constance de Vries. Hallo, u bent huisarts in Münster-Geleen. U behoort ja. tot een uh, klein groepje artsen dat vindt dat de regels eigenlijk helemaal niet strenger hoeven. Uh, even om u te plaatsen, hoeveel keer nou per jaar past u bijvoorbeeld uitnatie uit uit toe bij dementerende? Dat, dat komt me heel weinig voor dat huisartsen dat doen. Uh, ik heb dat toevallig wat vaker gedaan, omdat ik ook uh, via een kliniek uh, uh, wel wat. Zie. Mm -hmm. Maar ik denk dat gemiddeld een huisarts daarmee maar één keer in de zes jaar mee geconfronteerd wordt. Ja, U heeft dat dus vaker gedaan omdat u bij die kliniek betrokken bent. Ja. ja. ja. Nou weet ik van een bevriende huisarts dat, uh, ook al is ze zo professioneel als wat... dat ze uh, he, dat toch altijd weer een emotionele daad vindt, euthanasie. Is dat ook voor u zo? Ja, euthanasie is altijd een, een heel, bijzonder, uh, ja, heel bijzonder samenspel met de patiënt en zijn familie. En het is natuurlijk makkelijker, tussen aanhalingstekens makkelijker... als je weet dat iemand nog maar heel kort te leven heeft en eh, kanker heeft. Als iemand aan het dementeren is dan weet je dat hij nog heel lang te leven heeft... en misschien nog best wel wat goede momenten heeft. Maar het kan zijn dat die patiënt zegt... ik wil niet het risico lopen dat ik in een verpleeghuis kom... en daar doodongelukkig ben en mezelf heb verloren of ben verloren. Nee. Zegt u wat tegen iemand als u uiteindelijk iemand uitunalyseert? Vlag voordat het gebeurt? Ja. Ja. Uh, je hebt heel intensief contact de week voordat zo'n zo handeling plaatsvindt. Mm -hmm. En eh, op het moment dat dat ook gaat gebeuren... dan zeg je nog een keer heel duidelijk... weet u zeker dat dit is wat u wil, wat we overgesproken hebben... dat als ik u de injectie geef of het drankje geef... dat u nooit meer wakker zal worden. Dat wil je wel graag horen van ja. de patiënt, maar... Ja, want daar gaat, kan dat niet. Nee, want daar gaat nu eigenlijk de discussie over. Hè? Precies wat u ja. nu zegt. Want uh, op dit moment geldt de regel... dat euthanasie bij dementerende mag... als ze een euthanasieverklaring hebben opgetekend. Hè? Wat we net ook hoorden aan het begin. Uh, ja. Maar um, nu zegt de KNMG... KNMG dat er het zo moet veranderen... dat de patiënten op het moment zelf... moeten herhalen. Verbaal of ook non-verbaal. Dat ze het echt willen. En u vindt dat toch geen goed idee. Ho hoezo niet? Nou... Ze, ze scherpen het iets anders, ze zeggen het iets anders. Je moet uh, een, een communicatie hebben met de patiënt. En als je het idee hebt dat hij dit wel wil en uh, dat hij ook leidt... Mm -hmm. dan, dan is, zou dat voldoende zijn. Maar bij de demente mens zie je heel vaak... dat de partner of de kinderen de, de woordvoerder worden. Hè? Op verzoek van de demente zelf natuurlijk. Want ja. die heeft hun gevolmachtigd. En als je met een dement praat... dan kijkt hij ook heel vaak naar zijn partner... of naar zijn kinderen. van Zeg jij het maar, want ik kan het niet meer zeggen. Ik heb geen woorden meer. En dat is natuurlijk in het, in het geval van... van een zie- en willen sterven... is dat hetzelfde. Dan hebben ze de woorden niet meer om het te zeggen zelf... maar een... Ze, ze, ze bedoelen dat wel. Hè? En een deel van hun autonomie is in feite bij de ander terechtgekomen. Dat accepteren we wel als het gaat over de beslissing... om geopereerd te worden of om niet naar het ziekenhuis te gaan... of andere zaken. En we accepteren dat niet als iemand uh, in een dement toestand is. Het blijft natuurlijk heel moeilijk voor de, moeilijk voor de familie... om mm. te zeggen, ja, dit is nu echt wat vader wilde, uh, geef hem maar... Ja, want dat is toch wat die KNMG nu wel wil. Dat ze echt die patiënt zelf duidelijk maakt. Hoeft dus niet gezegd te worden, want dat kan iemand misschien niet. Maar wel toch met, zijn, met haar of zijn ogen, of in elk geval non-verbaal. En ja. daarvan denkt u, ja, dat is niet reëel. Dat is in, in het geval van dementie vind ik dat, vind ik dat niet reëel. Ik, ik, denk, ik denk dat het uh, soms dan te moeilijk zou worden... Ja. Want ik... uh, u, u heeft daar dus mee te maken in uw praktijk. Hè? Hoe moet ik me dat voorstellen? Iemand heeft zo'n verklaring jaren geleden uh, ondertekend. En daarin gezegd, als ik ooit euthanasie heb... Uh, of sorry, als ik ooit uh, dementeer, wil ik dat euthanasie wordt toegepast. Um, ja. Maar als zo iemand uh, jaren later dementeert... en eigenlijk helemaal niet ongelukkig oogt... wat doet u dan als arts? Ja, het had er al natuurlijk niet zo lang in de la mogen blijven liggen. Die, uh, de, de huisarts of de geriater, degene die bij, aan, de, aan de, de basis staat van de diagnose... Mm -hmm. die zou dat onderwerp regelmatig even aan de orde moeten laten komen. Niet elke keer, maar regelmatig. Want je, je bent niet van niet dement, zomaar zo dement dat je het niet meer kan zeggen. Dat is een heel langzaam, verlopend proces. En soms in jaren, soms in, in, in wel tien jaar. En in die tijd moet je het er regelmatig over hebben met ja. De behandelaar. Maar eigenlijk zegt u dan ook, toch moet je het er zo over hebben... dat je inderdaad als arts ervan overtuigd bent dat iemand dat zelf echt wil. Dus in die zin lijkt uw mening eigenlijk wel op die van de KNMG. Zo klinkt het. Nee, nee, nee, want ik vind wel dat... Als, als de patiënt niet meer in staat is om dat zelf te zeggen. door bijzondere omstandigheden. Mm -hmm. dan vind ik dat zijn schriftelijke wilsverklaring. de mondelingen mag vervangen. Ja, ja. En zeker hè, als dat ondersteund wordt. door een team van familie, eh, verzorgenden. huisarts. Eh, geriater, neuroloog. Daar, daar, daar zijn meer mensen bij betrokken. Ja. Als u nou ook het gevoel krijgt dat iemand. Eh, inderdaad zo'n verklaring heeft ondertekend. maar u het gevoel krijgt dat zo iemand eigenlijk heel bang is om dood te gaan. Niet zozeer concreet zegt, ik wil het eigenlijk niet... maar dat u denkt, ja, is dit nu uit de wel wat echt iemand wil? Wat doet u dan? Dat zijn moeilijke dilemma's, denk ik, hè? Daar, zal je, daar zal je proberen over te praten met de, met de omgeving. De mensen die de patiënt het beste kennen. Mm -hmm. uh, je vaart ook op je eigen kompas... En het, het zou kunnen zijn dat je vraagt aan een sociaal geriater... of iemand die speciaal uh, gespecialiseerd is in ouderen... om nog eens mee te denken en te kijken. En je zou dat niet een individuele beslissing van één dokter... met een scanarts kunnen noemen. Maar je kunt het ook in een groter verband trekken. En la, laten we dat met z'n allen gaan bekijken of dat kan. Ja, maar nu gaat u ervan uit dat zo iemand dus ook een goede band heeft... met, uh, met zijn familie. Uh, want daar, dat, ik bedoel, dat wordt ook wel eens gezegd... dat de familie zo iemand maar lastig vindt en denkt... nou, laten we het maar doen. Ik weet niet of dat reëel is, overigens. Mm -hmm. Maakt u dat mee? Ja. <laughs> nee, dat, dat, dat, dat, dat doorzie je natuurlijk wel. Hè. Want dat, dat gebeurt wel eens zo. inderdaad? Dat u het gevoel heeft dat zo'n familie het maar een beetje lastig vindt? Nou, eigenlijk als je over autisme praat, is het is een van de voorwaarden dat je ook met de patiënt alleen praat. En niet alleen degene die het uitvoert praat met de patiënt alleen, maar ook de scanner, dus degene die constateert of aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan. Mm -hmm. Die praat ook met de patiënt alleen om in ieder geval geen druk van de omgeving te hebben. Nee. En, en, en bij die zorgvuldigheidscriteria, daar zit ook bij... uitzichtloos en ondraaglijk lijden... en goed nagedacht hebben over die situatie... en niet uh, delirant zijn, dus toch wel weten waar, waar het over gaat. En dat allemaal in de goede dagen. En als er dan die hele slechte dagen onverwacht aankomen... wel, daar kun je op terugvallen. Ja. Wat raadt u nu mensen die luisteren en die denken... ja dat wil ik toch echt zelf goed geregeld hebben als ik ga dementeren? Wat raadt u ze aan? Uh, er is een prachtige folder, uh, die heeft de KNBG gemaakt... over tijdig praten over het levenseinde. Mm -hmm. Dus ga vooral praten met de dokter, praat met je familie. En als die dokter zegt, ik vind dit een brug te ver... Ik, ik doe niet mee aan euthanasie bij dementie... dan zul je proberen samen met die dokter een andere dokter te gaan zoeken... die jou kan helpen. Dus het is vooral uh, praten, communiceren... En uh, zorg dat overleggen. het helder is. Ja. En, en ook je, je wilsverklaring dateren. Hè? Dus niet denken, hij ligt tien jaar in de kast. Dus, ja, ja, maar dus elke rol. keer. Ja, ik heb wel eens patiënten. Of ik heb regelmatig patiënten. Ik woon in een dorp met een verouderde populatie. En daar zijn heel veel oudere mensen. En er zijn erbij die zeggen, je weet het nog hè. Als ik dement word, dan, uh, dan schrijf je het ook weer op op dit jaar. Dat ik het echt wil. Ja. Ja, dan hebben we het er even over. En dan, ja, dan gaat het dus weer in het dossier. 2013. U, bent, uh, u bent huisarts. Heeft u er zelf in liggen, zo'n verklaring? Ja, ja, op mijn iPad staat zo'n verklaring, ja. Ja. Maar heeft u een soort persoonlijke drive eigenlijk dat u zich hier zo voor inzet? Ik, ik vind dat, uh, dat mensen die ernstig lijden geholpen moeten worden. En ik kan me zo goed voorstellen hoe erg het is om een, een chaos van je hersenen te hebben. Ik heb eens een patiënt gehad die zei: ik, Het is zo druk in mijn hoofd, ik, er wordt geschaakt en ik snap de zetten niet meer. En ze zei. Um, als ik lees, dan komen de woorden, zodra ze mijn ogen gepasseerd zijn... in een brei terecht. Terwijl die mevrouw Lezen haar lust en haar leven vond. Dat is een ramp als, als je je gedachten niet meer kan ordenen. Als het alleen maar onrust en chaos in je hoofd is. Dat lijkt mij verschrikkelijk. Ja. En dus heeft u het geregeld? Dus, dus zeg ik, ja. Dat, en dan ben ik ook bereid om mensen mee te helpen. Ja. Ja, Dank u wel. En we zullen zien hoe het ja. afloopt qua wet. Constance de Vries, dus huisarts in geleend en behoort tot een klein groepje artsen. Dat vindt dus dat de euthanasie zoals ze nu gelden, prima zijn. Dank u wel. Okay. We, gaan, uh, we gaan even voetballen. Uh, FC Groningen, FC Twente. Zo'n beetje het uh, laatste stukje van die wedstrijd in die houtkamp. Ja, nog uh, ruim een kwartier in Groningen. en Het staat nog altijd 1-0 voor FC Twente. en Hartstochtelijk wordt Groningen naar voren gejaagd door het... Uh, toch altijd fanatieke publiek. En men heeft heel veel balbezit. De mannen in het groen... Met uh, wit. Maar het wil maar niet lukken. Geen doelpunten uh, kunnen ze maken vooralsnog. En dat is toch wel de bedoeling als je thuis speelt in deze wedstrijd. Uh, Halve finale van de play-offs. Het gaat om Europees voetbal. Degene die dit tweeluik wint speelt nog een finale. En de, de winnaar daarvan speelt volgend jaar Europees voetbal. En dat is uh, lucratief. Vooralsnog de beste papieren voor FC Twente. Want Twente leidt nog altijd met 1-0 tegen FC Groningen. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Reintjes. En daar is de Gouden Koets bij het Paleis Noordeinde. passeert nog het standbeeld van Willem van Oranje. De paraden komen allemaal uit de Koninklijke Stallen. Prachtig complex achter Paleis Noordeinde. En daar zien we al de verschillende poorten. De toegang tot het Binnenhof. Langs het Mauritshuis. Ja, de gebruikelijke rijtour tijdens Prinsjesdag... en ons Haagse regeringscentrum komt langs. Paleis Noordeinde, het Binnenhof, u hoort het. Vanmiddag is er een boek verschenen over al die oude gebouwen. En dat boek heet Het Haagse Binnenhof, acht-eeuwen centrum van de macht. En een van de schrijvers is hier, Eddie Haber-Jansen. Goedenavond. Goedenavond. Um, wanneer zijn die gebouwen nou eigenlijk precies uh, neergezet daar? Nou, die, die, de oudste gebouwen daarvan staan er al bijna 800 jaar. En dat is heel fascinerend eigenlijk. En sinds die tijd, al 800 jaar lang, wordt er ook verbouwd en bijgebouwd. Eh, tot tot nou ja, 20 jaar geleden het laatste gebouw, de nieuwe Tweede Kamer. En dat, dat is zo mooi aan dat complex. En waarom ooit 800 jaar geleden daar? Nou, omdat er een, een, een mooie plek in de duinen was, waar een duinmeertje was waar vers water was, en dat was handig om te hebben. En toen dacht de graaf van Holland... dat is een prachtige plek om mijn kasteel te bouwen. Een kasteel? was Een kasteel, een, het. Kasteel, een woonhuis, dus gewoon om te wonen. En dat, ja, dat in de duiden. wat Den Haag bestond nog niet... is eigenlijk ontstaan om dat kasteel heen. Dus dat was er eerst, en toen kwam Den Haag. Ja, je moet je dat voorstellen als zo'n mooi middeleeuws kasteel... zoals we nu nog Loevestein of Muiderslot hebben. En dat is ook een beetje de sfeer die je nog aantreft... in een deel van dat gebouw op het Binnenhof. Want dat water, dat, uh, zien we dat nu nog, is dat de Hofvijver? Precies, dat oh ja? is de Hofvijver. Er zijn dus allemaal nette muurtjes omheen gezet. Maar ja. van oorsprong is dat een duinmeertje. En er komt ook nog ergens een natuurlijk waterstroompje uit... wat de Hofvijver nog steeds voedt met vers water. Het is een uh, gigantisch complex, hè? al die gebouwen zitten aan elkaar. Horen die allemaal tot dat uh, kasteel, dat oorspronkelijke kasteel? Nee, dat oorspronkelijke kasteel is eigenlijk wat in het midden staat. Dat is wat we nu de ridderzaal noemen. Ja. Met daarachter nog een gebouw, dat is de rolzaal, en nog een zaal daarachter. En het, het achterste deel van dat gebouw, dat is eigenlijk het oudste. En als je daar binnen bent, nou ja, dan waan je in een middeleeuws kasteel. En dat is ook zo. De oude wenteltrappen en, en mooie bakstenen, uh, trappenhuizen enzovoort. Ja, daar zie je echt hoe oud dat, dat complex is. En gaat u daar wel eens gewoon om de sfeer te snuiven naar binnen? Mag dat? Nou, het is, jammer genoeg mogen, mogen bezoekers, toeristen, daar nooit naar binnen. Maar goed, ik, ik werk voor Proremos, een organisatie die ook daar rondleidingen verzorgt. Ja. En onze gidsen krijgen af en toe het voorrecht om even wat verder achter de schermen te kijken... om aan anderen in ieder geval te kunnen vertellen wat je daar kunt zien. Ja, en u ook neem ik aan. U bent ja. er ook wel eens in de Ja, Ja, ja ik, heb, ik ken ook het gebouw van voor naar achter en dat is ja, prachtig om te zijn. Ja, want is dat inderdaad... ervaart u daar weer helemaal de oudheid? Ja, je ervaart daar echt dat je, nou ja, zoals je in oude kastelen bent, of in, je, je, je voelt daar echt dat dat gebouw er al heel lang staat. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat straalt voor mij ook een beetje uit dat dat systeem wat we daar hebben, ons bestuur dat we daar hebben, dat dat heel diep geworteld is eigenlijk. Dat dat al heel lang in ontwikkeling is, dat dat niet zomaar van de een op de andere dag daar neergezet is. Ja, want het was dus oorspronkelijk een kasteel, gewoon om te wonen. Ja. Maar er zijn dus een, er is uiteindelijk. Uh, de, de regering is daar gekomen. Precies. Hè, maar... die, die, die, het, het was het woonhaars van de graaf van Holland, die bestuurde toen het Gewest Holland, de provincie Holland. En. Uh, ja, later zijn daar besturen bijgekomen de Staten van Holland. en nou, Later werd toen de, de, de Nederlandse Republiek der Verenigde Nederlanden werd... gingen ook de Staten-generaal, het bestuur van die, van die Republiek Nederland... ging daar uh, vergaderen. Dus langzaam aan vestigden ze zich rondom dat kasteel waar die graven woonden... Meer onderdelen van het bestuur. Later ja. ook de Oranjes, de stadhouders gingen daar wonen. Dus zo groeide dat langzaam. En was dat eigenlijk omdat het gewoon praktisch was? Omdat hij daar woonde, dat hij uiteindelijk zijn werkomgeving daar als het ware dichtbij maakte? Ja, zo is dat begonnen. En ja. later was Den Haag aantrekkelijk als plek om het bestuur neer te zetten. Omdat het geen stad was. Dus je had Amsterdam, en Rotterdam en Leiden. Allemaal steden die allemaal hun eigen belangen hadden. En Den Haag was een dorpje. En daarom werd niemand benadeeld als je dat bestuur in Den Haag neerzette. Daar was eigenlijk geen... Concurrentie. Dus ja, ja. daar was Den Lekker het Lekker neutraal. Neutrale grond. Ja. En zijn, zijn die gebouwen die er nog staan? Uh, want er zijn waarschijnlijk ook wel gebouwen gesloopt, of niet? Er is heel veel gesloopt. En het had weinig gescheeld of alles was gesloopt. O oh, ja, werkelijk? Ja, 150 jaar geleden waren de plannen om het helemaal... O oh, ja, vervlakken. dat hele Binnenhof ja, ja, alles, en alles erbij? Alles, alles, alles. Maar er is in die tijd, rond 1870, is er best veel gesloopt. Er was een, onder andere een prachtige klein kerkje, de Hofkapel. Dus het kerkje van die graven en later van de stadhouders. Nou, Dat is gesloopt. Waarom eigenlijk? Ja, het was een beetje bouwvallig en, en, en in die tijd had men daar niet zo'n oog voor. En het, het is natuurlijk ook een... Uh, ja, zeker zinnen kunnen zeggen, het, het goed zorgen voor monumenten is ook een luxe kwestie. Je moet je het maar kunnen veroorloven om alles maar te onderhouden en op te knappen. En dat was uh, tot uh, 150 jaar geleden helemaal niet vanzelfsprekend. Ze oh. vonden het ook niet zo'n bijzonder gebouw waarschijnlijk. <laughs> nee, en het was moeilijk om het en duur om het te onderhouden, dus ja... Als dat niet lukte, dan werd het gebouwen vaak gesloopt. Ja, ja. Maar goed, dit is gesloopt, de rest dat er nog wel staat. Zie je, ziet u daar ook inderdaad echt die oude functie die het had toen? Nou, je ziet als je aan de achterkant van de ridderzaal bent... zie je nog heel duidelijk dat dat dat dat geen groot regeringsgebouw is, maar een soort woonhuis is. En je waar, ziet... waar blijkt dat dan uit? Nou, dat je daar, je ziet daar kleine raampjes en torentjes. En het is, het is geen uh, groot en meeslepend gebouw. <laughs> het, is, uh, het, het, is, het is vrij kleinschalig. En dat zie je op andere plekken ook wel. Dat het eigenlijk van oudsher woonhuizen zijn. En daar hebben heel lang op het Binnenhof ook nog mensen gewoond. En die tweede, tot wanneer trouwens? Nou, de laatste bewoner is... Uh... Een jaar of vier geleden vertrokken. Oh ja? Die, waar woonde die dan? Die woonde in het gebouw van de Eerste Kamer. Dat was de kamerbewaarder daar. En die had daar zijn ambtswoning. Wat leuk. Met een terrasje aan de hofhever. Ja, heeft u daar wel eens een kopje koffie gedronken? Ik, ik, ik, ik ben daar in die, in die vertrekje inderdaad nog wel eens geweest. En nou, hij was daar altijd natuurlijk in dat gebouw. Dus hij was een. een de meneer Van Bokhoven was dat. Een vertrouwde waarschijnlijk op het Binnenhof. Ja. Wat leuk. En het gebouw van de Tweede Kamer. Euh, behoorde dat dan ook tot dat uh, kasteel of is dat er later weer bijgemaakt? Nou, het, het oudste deel van de Tweede Kamer, waar uh, sommigen zullen zich dat herinneren, waar tot 20 jaar geleden de Tweede Kamer vergaderde, was de. Uh, de balzaal van het paleis van stadhouder Willem de Vijfde, gebouwd rond 1780. Ja, dus dat later dan het, uh, dan het oorspronkelijke erbij ja. gezet. Ja, dus ja. de stadhouder is gebouwd, dus uh, dikke 200 jaar geleden. En dat, dat werd natuurlijk te klein en daar werd aangebouwd en bijgebouwd. En nou ja, dat nieuwste deel van de Tweede Kamer, zoals we dat kennen, is natuurlijk een gloednieuw gebouw. Dat is uh, ruim 20 jaar oud. Vindt u het mooi? Want u bent nogal van de, van de mooie gebouw. Vind, vindt u het adequaat gedaan? Nou, wat ik heel goed vind aan, dat, aan, dat, aan die nieuwbouw van die Tweede Kamer... is dat ze een hele goede aansluiting gemaakt hebben bij die oude gebouwen. En als je in dat nieuwe gebouw binnen bent... zie je nog heel goed uh, de buitengevels van die oude gebouwen. Dus die, de combinatie hebben ze heel knap gemaakt. Ja, heel ja, want ik, ik ben daar ook regelmatig in de mediatoren in dat gebouw. Ja. En, en dan ja, ervaar je inderdaad wel heel erg dat gebouw. Hoe mooi dat is. Ja. En dat zeggen ook Tweede Kamerleden, hoe mooi ze het vinden om in dat gebouw te werken. Zijn er ook um, gebouwen waar u nog nooit geweest bent, waar het gewoon niet mag? Ja, er zijn natuurlijk heel veel plekken waar sowieso het publiek niet mag komen. Uh, veel van die plekken heb ik inmiddels wel mogen bezoeken. Hoog op het lijstje staat nog het torentje. Oh, daar bent u nog, heel, u nog nooit ja, dat geweest? dat is nog niet gelukt. Nee. nee. Maar Rutte is toch een heel toegankelijk type, dus dan zegt u toch... Ik, ik heb een boek geschreven. Dat moet toch kunnen? Ik, ik denk ook dat het wel goed komt. Ja, dat, dat moet met Mark Rutte nog wel te regelen zijn. Ja, Want is dat uh, no-go area Ja, inderdaad. Voor, uh, daar komen echt alleen maar uh, regeringsleiders? Ja, ja nee, dat is heel beperkt toegankelijk. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Trevenzaal. Dat is de zaal waar uh, op vrijdag de ministerraad vergaderd nou, Die zaal is ook bijna nooit toegankelijk. Laatst toevallig op Open Monumentendag, uh, september, jongsleden. Voor het eerst in jaren open voor publiek. En toen was het ook heel druk, lange rijen. Heel mooi om te zien. En wat is voor u uw favoriete gebouw? Ja, toch wel dat complex met die ridderzaal en die, die, die kasteelachtige gebouwen daarachter. Dat, vind, dat blijven toch de, de mooiste en sfeervolste gebouwen. Ook omdat het daar uiteindelijk allemaal begonnen is. Dus dat, ja, dat blijf ik toch heel bijzonder vinden. Ja. Nou, is er natuurlijk nu het Paleis Noordeinde. Hè? Ja, dat is het werkpaleis van de koning. Precies, ja. nu de, onze nieuwe koning. Um, hoe oud is dat eigenlijk? Uh, dat is, nou ja, het is eigenlijk... Het, het, het, zoals veel van die gebouwen, niet als paleis gebouwd. Dus het is, uh, is uh, grotendeels, uh, 17e -de delen zijn wat ouder. En dat is van een woonhuis verbouwd tot het tot het, het uh, een extra paleis voor de stadhouders, dus in de tijd van de republiek. Dan heb je de, oh die 18e. Ze wonen ze... niet slecht, hè, die lui. <laughs> Nee, Ze hadden nou ja. Het is maar het bekijkt. Kijk, vergeleken bij veel andere koningen en vorstenhuizen, als je het vergelijkt met Versailles of Windsor Castle in Engeland, dan is het hier allemaal vrij bescheiden. Ja, dat is waar. Ja. ja. Maar goed. Uh... De, de, dus dat dat is een, uh, dus dat is niet gebouwd voor de uh, Oranje's, maar gekocht en verbouwd en uh, het is nu. Uh, Wilhelmina heeft er een tijd gewoond. En het is pas sinds Beatrix uh, koningin werd, is het... helemaal hebben ons werkpaleis in gebruik genomen. Juliana had haar werkpaleis in een kleiner paleisje op het Lange Voorhout. Een paleisje waar haar oma, koningin Emma, weer gewoond had. Ja, ja. Want dat paleis uh, Noordeinde, ik heb wel eens begrepen dat er ook brand is geweest, toch? Ja, vlak na de oorlog in 1948, uh, in toen Wilhelmina dat nog niet... Uh, weer opnieuw in gebruik had genomen. Mm -hmm. Want dat vond ze niet kunnen, want de hele bevolking was door de oorlog in armoede. En toen wilden zij niet in een Paleis gaan wonen. En in die tijd is er door schilders die op het dak bezig waren... is er uitslaande brand ontstaan en enorme schade aangericht in het paleis. Dus toen kon ze er ook helemaal niet meer in trekken. Dus dat kwam Willemino wel goed uit, want ze vond het eigenlijk niet zo'n mooi paleis. Oh nee, hoezo niet? Nou, ze vond dat vooral in De 19e eeuw, dus ruim 100 jaar daarvoor, er veel verpest was bij verbouwingen, dus dat dat allemaal niet zo geslaagd was. Dus zij vond die brand eigenlijk wel. Uh, dat heeft ze later nog eens in een brief aan haar dochter geschreven. Het kwam eigenlijk wel goed uit. Nu heeft u zich verdiept in die materie een heel boek geschreven, zelfs daarover. Zijn er nou nog dingen gebeurd of uh, verhalen over al die gebouwen waarvan ik denk, nou, dat wist ik echt niet? Nou, je komt natuurlijk allemaal kleine dingen tegen. Iets wat ik. Uh, wat we, we hebben ook heel, heel mooie foto's gezocht voor dat boek. Iets verrassends dat wij tegenkwamen... is dat er bij die sloop van de Hofkapel... kwamen daaronder lagen natuurlijk graven. En allemaal mensen die begraven lagen. En bij die sloop zijn die oude lijken naar boven gekomen. En die zijn publiek tentoongesteld. Een soort mummies. Die oh. dat. Uh, uh, zo hele gruwelijke foto's. En daar zijn foto's van gemaakt. Die hebben we ook in ons boek nu afgedrukt. En dat zou je je tegenwoordig toch niet meer kunnen voorstellen. Kunt u eigenlijk... die eens even laten zien? Want dan Ik laten we hem ook even op de, weer, de webcam op, zien. Kan je je nou snel kan... Want welk jaar was dat? Dat was uh, in 1879. Zijn die, uh, zijn die, Zijn die, is die kapel gesloopt. En toen kwamen die lichamen tevoorschijn en die werden... Ja, die echt zijn helemaal verschrompeld, hè? Verschrompeld en ingedroogd, donker, zwart, bruin. We zullen mensen eventjes voor de webcam halen. Radio 1.nl kunnen ze het kijken. Even kijken, hoor. Dan ga ik dat eens even... Waar is de webcam? zo Doe ik het zo ja, goed? Zo juist, hè? Ja, ja of zo? En die zijn toen een ja. tijdje voor het publiek te zien geweest. Dus die lichamen die waren er te zien. En we kenden die verhalen wel, maar die foto's... die, uh, die zijn eigenlijk... Uh, zelden ergens uh, gepubliceerd is dus die... Uh... Ja, want hoe komt u daar dan aan, zulke foto's? Nou ja, die, lagen, die zaten dan weer in het, uh, in het archief voor de Rijksdienst... voor het cultureel erfgoed in dus dan die, die bewaren dat soort dingen. Dat wordt allemaal keurig bewaard uh, Ja, diep in de archieven. En als niemand er ooit naar kijkt, dan, uh, dan zie je het niet. Ja, van. maar goed, nu is het voor iedereen te zien. Want er is een mooi boek gemaakt. Het Haagse Binnenhof, acht eeuwen centrum van de macht. Want dat is het. En uh, geschreven dus door onder andere uh, Eddie Hauber-Jansen. Dank u wel. We gaan nog heel even voetballen, want... Uh... U misschien heeft u het gehoord, uh, Groningen speelt tegen Twente. Twente stond voor nog steeds uh, in die auto. Ja, nog steeds. Marget. Het is uh, nog altijd 1-0. We zitten in de slotfase. Nog 2,5 minuut plus extra tijd. En uh, Twente is gewoon de betere ploeg, uh, al eigenlijk het hele seizoen. En dat laten ze ook vanavond zien. Staan 1-0 voor. Niet alleen dus een belangrijk uitdoelpunt gescoord, maar ook nog volgens nog de 0 gehouden. Er is nog uh, een minuut of 5-6 te spelen in totaal. Dus het kan nog veranderen. Maar vooralsnog is het bij FC Groningen, FC Twente 0 voor Groningen 1. -5 voor Twente. Dankjewel, Andy Houtkamp. En dit was hem, Twee Dingen van Max. Voor meer informatie en ook het terugluisteren van uitzendingen... kunt u naar onze site toe, tweedingen.nl. Morgen, vrijdagavond, zit hier uh, Alice de Bruin en die ontvangt... Siska Dresselhuis, Zij is oud-hoofdredacteur van de Opzij. Misschien weet u dat nog. En zometeen BNN Today, Willemijn Veenhoven. Wat zijn jouw onderwerpen, Willemijn? Ben Kramer, de zanger, was vanmiddag bij BNN. Ja. 40 jaar geleden stond hij op het Songfestival. Dat liep niet zo goed af. Dus wij hebben hem een tweede kans gegeven. Dus hij heeft Birds van Anouk opgenomen. Oh, nou, wat goed. En dat is een briljante opname geworden, dat zometeen. En wij kijken naar woonwagenkampen. Er is van de week weer een enorme invalafval geweest in een woonwagenkamp. Heel veel drugs gevonden, geld. Wat gaat er toch altijd mis daar met die woonwagen? Hoe kan dat toch altijd met die woonwagenkampen? Dat in onze crime-rubriek. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, hier is Raymond Seré met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt volgende week met een verbod op gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden. Dat gif wordt verantwoordelijk gehouden voor massale bijensterfte... waardoor oogsten en natuurgebieden schade oplopen. EU-landen krijgen het hele jaar de tijd om het verbod in te voeren. Duitse toeristen wordt afgeraden om in Nederland te tanken. Volgens de ADHC ligt de benzineprijs van landen waar Duitsers veel naartoe gaan in Nederland verreweg het hoogst. In België kost een liter benzine 14 cent minder dan in Nederland. De Duitse benzine is zelfs 23 cent goedkoper. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de behandeling van slangen in het RTL-programma Killer Karaoke. Kandidaten kunnen geld winnen door te zingen onder extreme omstandigheden, bijvoorbeeld in een ijskoud bad vol slangen. Het programma wordt vanavond voor de eerst uitgezonden. RTL benadrukt dat de slangen niet in ijswater liggen, maar dat er alleen gesuggereerd wordt dat het ijswater is om het voor de kijkers extra spannend te maken. In werkelijkheid is het water boven kamertemperatuur en zijn de ijsblokjes van plastic. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 1 over half 9. Goedenavond. De Britse prins Harry die is terug van een reis door de VS... waar hij zich voor de verandering onberispelijk heeft gedragen. Geen nazi -kostuums, geen blote kont en geen ordinaire vrouwen. Maar is hij nou echt een voorbeeldige heer geworden? Na negenen hebben we het erover. En zometeen het programma Brandpunt heeft het dik aan de stok met Ryanair. Vooralsnog hebben ze gewonnen. Zometeen de details. Meekijken in de studio, dat kan door uh, naar radio1.nl te gaan. En dan uh, klik je op de webcam en dan zie je mij. En dan zie je Kees van de redactie. Die zo hoort met tweets en met darts updates. Want we kijken naar... Uh, het is natuurlijk voetbal. Maar het is ook de halve finale avond in de Premier League of Darts. Met Barney en met Michael van Gerwen. En naast mij comedian Dara Faizi. Die maakte de docufilm Refugees Who Needs Them. Daar hebben we het zo meteen over. Zelf ook vluchteling uit Afghanistan. Ja, en uh, je kan je er wel in herkennen, kan ik, ik heb wel, wel zeggen. wel binding mee, ja, klopt. Je ja. Ja. Mooi verhaal, uh, gaan we zo meteen doen. Maar eerst de sportnieuws. Het goedenavond. Ja, het nagerecht van de Eredivisie, daar beginnen we mee. Bovenin uh, wordt er door vier clubs gestreden om één plaats in de voorrondes van de Europa League. FC Groningen speelt in eigen huis tegen FC Twente. En die wedstrijd is bijna afgelopen. En die, wat staat het? Staat 1-0 voor FC Twente. Doelpunt al gescoord in de 23ste minuut door Gutierrez... En in de tweede helft wel wat aandrang, om het zo maar eens te zeggen, van FC Groningen. Maar geen kansen. De kansen waren toch ook in de tweede helft voor FC Twente. Dat is dus verdiend voorstaat. We hebben nog anderhalve minuut te gaan in de extra tijd, die drie minuten bedraagt. En ik zie Groningen niet meer langzij komen. En eigenlijk maakt dat de wedstrijd aanstaande zondag in Enschede tot een farce. Want Twente is al sterker. En als je dan ook nog uitwint zonder een doelpuntje tegen te krijgen, dan zijn de uitgangsposities voor de Tukkers toch wel heel erg goed om naar de finale te gaan voor dat ene ticket in de Europa League. 1-0 met nog een minuutje te gaan. Dus ga er maar vanuit dat Twente wint van FC Groningen. Dankjewel En die andere wedstrijd in deze play serie... begint zo meteen om kwart voor negen. Herenveen speelt dan tegen FC Utrecht. En die, ook die wedstrijd is te volgen op Radio 1. En onderin wordt er ook gestreden in de play-offs... om promotie en degradatie zijn er acht clubs... die om twee plaatsen in de Eerdivisie voetballen. In de Adelaarshorst is het go Ahead tegen VVV. Is die wedstrijd al afgelopen, Ronald van der Geer? Nou, bijna. Bas Nijhuis geeft nog één corner voor VVV. Dat zal het laatste zijn wat we meemaken in een wedstrijd waarin Go Eagles met 1-0 voorstaat. Go is ook eigenlijk de hele wedstrijd de betere ploeg is geweest. Zeker de betere voetballende ploeg. Heeft echt het beste van het spel gehad. Stam ze volop, maar toch uit een corner in de 80 e minuut de enige goal van de wedstrijd. En nu maakt, dat hoor je misschien wel, de doelman de Marsman de corner van VVV onschadelijk. VVV moet zich eigenlijk een beetje schamen. ...voor de negatieve wijze waarop het hier gespeeld heeft. Dus hij heeft uh, Goa het spel laten maken. Goa heeft dat naar behoorlijk gedaan. En één keer gescoord. Nou je hoort, dadelijk wordt het worst van Goa Digles. Het is een uh, voorzichtige eerste stap richting de met een 1-0 overwinning op deze Dankjewel Ronald. En Ronald. In die promotie-degradatie-playoffs zijn nog twee andere wedstrijden bezig. Vlak voor tijd bij MPV Volendam staat het 0-0. En Helmond Sport Sparta 0-2. En zometeen om kwart voor negen speelt de Graafschap nog tegen Roda. Ook die wedstrijd kunt u volgen op Radio 1. En dan ander voetbalnieuws. David Beckham stopt ermee. De Engelse voetballer maakte het seizoen bij zijn club Paris Saint-Germain nog wel af. Maar dan is hij er klaar mee. Beckham wil meer tijd gaan besteden aan zijn... Kapsel. Enfin, uh, Beckham begon zijn carrière bij Manchester United. Dat was ook de club waar hij groot werd. En bij die club speelde doelman Raymond van der Gauw in de jaren negentig samen met Beckham. Nou, ik was niet uh, gelijk onder de indruk. Uh, het, het was wel duidelijk dat hij een fantastische trap had. En ik kan me nog herinneren, het was uh, voor mij de eerste competitiewedstrijd van Manchester United. Ik zat op de bank en uh, ja, deze Beckham scoorde een, do een doelpunt vanaf de middenlijn. En uh, nou, vanaf, vanaf dat moment is hij eigenlijk uh, ja, een reizende spet geworden. Beckham speelde in totaal 115 keer voor het Engelse elftal. En bij Paris Saint-Germain neemt hij afscheid in stijl. Want die club werd afgelopen weekend landskampioen. PSV gaat niet verder met Wilfred Bauma. Zijn afgelopen contract wordt niet verlengd. Dat kreeg Bouma vandaag te horen van Philippe Cocu, de nieuwe trainer bij PSV. Bauma is 34 jaar en hij heeft aangegeven nog niet te willen stoppen met de voetballen. En dan nog wielrenner Mark Cavendish heeft de twaalfde rit in de Giro d'Italia gewonnen. Hij won uiteraard in de Massasprint. Voor Cavendish is het zijn derde ritzegen van deze Giro en zijn honderdste in totaal. Toch ging het op de finish in Treviso overal over Bradley Wiggins. Hij was vooraf één van de favorieten, maar verloor vandaag meer dan drie minuten. En daardoor steeg bijvoorbeeld Robert Gesink naar de vierde plek in het algemeen klassement. En ik kan u ook nog melden dat de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente... in de playoffs inmiddels is afgelopen en geëindigd in 0-1. Meer sport straks om tien uur in Langste Lijn. En zometeen vanaf kwart van negen hier Football. de twee voetbalwedstrijden in BNN Today. Dankjewel, je sister van Train. Het Caro programma Brandpunt Reporter hoeft zijn anonieme bronnen niet bekend te maken aan Ryanair. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam gezegd. De vliegtuigmaatschappij die heeft het programma voor de rechter gedaagd na twee uitzendingen over de extreme en gevaarlijke bezuinigingsmaatregelen van het bedrijf. Bart Nijpels is eindredacteur van het programma. Bart, goedenavond. Goedenavond. Ja, Ryanair die wilde van jullie de, de ruwe opnames. Waarom wilde ze die? Omdat zij van mening zijn dat uh, daar gemanipuleerd is, zal ik maar zeggen. Dat daar dat gesneden is op een manier die geen recht doet aan wat die mensen gezegd hebben. Ja. En uh, het gevolg zou inderdaad, zoals je net al zei, uh, eigenlijk, uh, zijn dat zij ook de anonimiteit van die bronnen ja. zouden kunnen schenden, Dus dat zij zouden weten wie die bronnen zijn. Ja, Want even voor de helderheid, um, uh, uh, jullie hebben mensen gefilmd die daar werken, Ryanair-medewerkers, onherkenbaar. En die, die <guch> ja. zeiden niet zulke aardige dingen over Ryanair. Namelijk, kan je zijn, dat nog even kort zeggen? Ja, het gaat om uh, niet zomaar medewerkers, het ging om drie gezagvoerders en een co-piloot. Uh -huh. En die uh, vertellen in beide uitzendingen over wat voor hun dagelijkse praktijk is. En een van de dingen die zij vertellen is dat ze onder druk worden gezet om met zo min mogelijk brandstof te vliegen. En dat is inderdaad uit bezuinigingsoverweging. Uh, Want hoe minder brandstof, hoe lichter het toestel, ja. hoe minder je ook verbruikt. Ja. Een ander ding dat zij vertelden is dat zij, door, mede vanwege het feit dat ze alleen per vlieguur worden betaald, uh, dat ze om die reden ook geregeld vliegen... terwijl ze daar eigenlijk fysiek niet toe in staat zijn. Dus zie ik zwak, misselijk, oververmoeid. En dan wilde Ryanair wilde die uh, banden, die wilde de hele gesprekken zien... want die zeggen, ja, volgens, mij, uh, volgens ons is daar misschien wel mee geknoeid. Maar uh -huh. zeggen jullie vervolgens ja, de groeten... want dan weten zij straks wie die medewerkers zijn... en dat uh, jullie willen ze beschermen. Zo zit het, hè? Zo kun je het ongeveer samenvatten, ja. ja. ja. En, en is het dan, gaat het dan voor, vooral uh, jullie om de journalistieke vrijheid die je wil hebben... om gewoon je verhaal te vertellen of echt om het beschermen van die bronnen? Ja, het een hangt natuurlijk ernstig met het ander samen. Op het moment dat wij uh, niet meer aan bronbescherming kunnen doen... dan uh, wordt ons werk een stuk lastiger natuurlijk. Ja. Uh, we hebben natuurlijk vaak gesprekken ook met mensen op vertrouwelijke basis... maar waar we dan wel weer mee aan de slag kunnen... met de informatie die mensen ons vertellen. Als dan vervolgens uh, partijen, wie dan ook, uh, ons zouden kunnen dwingen... om die bronnen prijs te geven, ja, dan, dan kunnen we uh, met ons werk wel ophouden. Ja, ja nee, dat is duidelijk. Um, um, je zou nog kunnen zeggen, um, we geven ze wel het materiaal... Maar... Maar we maken ook in de ruwe opnames de personen onherkenbaar. Dat zou je natuurlijk kunnen doen. Ja, maar dan, dan zou je dat principe, zoals ik het net beschreef, dat, dat laat je dan varen. En daar zijn wij natuurlijk niet toe bereid. Nog even los van uh, een hele praktische kant. Uh, die, die gesprekken, het ging hier om vier, uh, zoals ik zei, vier piloten. Dat gesprek heeft toch al een uurtje of twee en half, drie geduurd, denk ik al wel. Als je dat ruwe materiaal dan nog eens moet gaan bewerken op de manier zoals wij dat in de, voor de uitzending hebben gedaan, dat wil zeggen zowel het geluid als het beeld, dan is dat best wel uh, zo geluid. bewerkt dat die mensen echt onherkenbaar zijn. Dan wordt dat ook nog eens praktisch een probleem. Maar goed, ja. op, praktisch is eigenlijk voor ons die, uh, Het gaat om het zwaar, principiële. En, maar, precies. Ja. Ja. ja. Dit is een eerste stap nog maar, hè, um, In de procedure. Jullie hebben Klopt. nu gelijk gekregen. Denk je nu van, nou dat loopt dus wel los. Nee, nee, dat, uh, dat zou, uh, dat zou uh, uh, al te voorbij zijn. We hebben er wel vertrouwen in, natuurlijk, in, uh, in het verloop van, uh, van de zaak. Uh, maar het is afwacht. Ik bedoel, uh, de rechter moet uh, gaan wegen of onze uitzendingen rechtmatig zijn geweest. En uiteraard vinden wij dat ze dat waren. Ja. Maar Ryanair hey, denkt daar anders over. Uh, hoe lang duurt het nog, deze zaak, denk je? Meneer, weten uh, ik, ik ben een leek, maar wat ik mij heb laten vertellen is dat we erop moeten rekenen dat we over een nou, een jaartje een eerste uitspraak hebben. Over een jaartje. Goed, nou, in ieder geval. De eerste zet is gewonnen voor aan jullie kant. Ja. Dank Bart Nijpels, eindredacteur van Brandpunt Reporter. Na Anouk, uh, nu, zich, nu Anouk zich heeft geplaatst voor de halve finale... Uh, is het Songfestival, uh, staat weer helemaal op de kaart, kan je wel zeggen. Precies 40 jaar geleden was het hele land ook gespannen. Want toen deed, jawel, zanger Ben Kramer voor ons mee. Nou, dat liep slecht af. Maar wij geven vanavond Ben Kramer een herkansing. Hoe, dat hoor je zometeen. meteen. Wat Nederland nu nodig heeft is een immigratiestop. The Refugee Convention is regularly being abused by people motivated only by the search for better economic circumstances. You must not come here and wait. Learn Dutch. Als vluchteling, je land verlaten en een nieuwe start maken in een ander land... dat is natuurlijk heftig. Hoe doe je dat? Waar begin je? Hoe pak je de draad weer op? Dat is allemaal te zien in de nieuwe docufilm Refugees Who Needs Them... waarin vier vluchtelingen worden gevolgd. En de hele maand gaat deze film in verschillende steden in Nederland in première. In de studio hier bij mij, Dara Faizi, 24 jaar, comedian... zelf gevlucht uit Afghanistan. Yes. Dus uh, je weet uh, waar het over gaat. En je bent betrokken bij het maken van deze film. Je, bent, uh, je voelt je betrokken bij het verhaal. Ja. En um, daarom spreek jij erover en breng je die film onder de aandacht. En de timing van die film is natuurlijk nou ja, een beetje cru, maar perfect. Er is uh, genoeg te doen over illegale Dommatov, uh, de hongerstakers. Ja. Uh, nou ja, heel veel in het nieuws tegenwoordig. Te, te, te hoe, hoe luister jij daarnaar? Nee, ik ben uh, inderdaad aandachtig naar, aan het luisteren naar, naar het hele debat rondom... Uh, uh, immigratiebeleid. Uh, ik vind wel dat het debat redelijk negatief is de laatste tijd. En, uh, ja, het klimaat voor, voor uh, voor klimaat voor vluchtelingen is inderdaad redelijk guur op dit moment in Nederland. Mm -hmm. Vandaar dat ik door middel uh, van deze documentaire da door daar achter te staan en door het uh, te promoten en dat doe ik uh, in samenwerking met Miles Rosten. Hij is de maker van de documentaire. Uh, samen zijn we eigenlijk bezig om daar meer aandacht voor te vragen. Ja. Ja. Je ziet uh, vier vluchtelingen hè, die Klok, worden gevolgd ja. ja. uh, Een activist uit Libië onder andere. Een journalist uit Ethiopië. Mm -hmm. Je ziet dat ze hier aankomen en dat ze een nieuwe start maken. Ja. Um, zonder het hele verhaal te vertellen. Maar wat, wat is het belangrijkste uit de film? Nou, het belangrijkste uit de film is om uh, eigenlijk het onderwerp een menselijk gezicht te geven. Dus in plaats van de cijbertjes en, en, en de anonieme nieuwsberichten die we in de media horen. Om te laten zien wat voor mensen het zijn. En taak, dat het heel vaak mensen zijn die eigenlijk hierheen komen met, met gevaar voor eigen leven uit het eigen land. Want mm. je vlucht niet zomaar. En hier eigenlijk het beste van willen maken. En ze proberen hier echt iets op te bouwen. En het zijn over het algemeen mensen die ook echt iets toevoegen aan de Nederlandse samenleving. Want? Nou ja, in, in, in de film zien we, zien we redelijk hoogopgeleide mensen. Er zijn natuurlijk niet alle mensen die hierheen komen, maar uh, voor een groot gedeelte zijn het mensen die echt wel wat kunnen toevoegen op, op allerlei gebieden. Dat klinkt een beetje alsof je denkt van, uh, dat het tegenovergestelde vaak beweerd wordt. Van dat zullen wel allemaal van die cirkels nou ja, zijn. Die... Als, je het, als je het hebt over immigratie is het zelden een heel positief beeld wat wordt geschetst. Het is vaak ja. heel vaak problemen en heel vaak uh, ja, illegaliteit. Uh, en ik ben het ook mee eens kijk, dat je mensen die hier verkeerd bezig zijn... dus mensen die zeker criminele activiteiten ontplooien... die moet je absoluut het land uitzetten. Maar er, zijn, er is ook een hele grote groep, een hele stille groep... die eigenlijk heel weinig verkeerd doet en eigenlijk maar één droom heeft en hier een beter bestaan opbouwen. en ik ben daar één van uh, ja. dus ik, ik, ik zie mezelf absoluut ook terug in de film Want jij was negen geloof ik toen je ja, vluchtte uit Afghanistan um, uh, met je met mijn moeder met ja. je moeder ja jij nou ja dus, uh, gaan we gaan verder niet al te veel op in maar het, jouw familie is vermoord volgens mij in Afghanistan uh, nou, in dus, in het in is in geval, niet dat... heel vrolijk afgelopen nee het, het is niet heel vrolijk afgelopen nee. uh, ja, dat punt en dat is volgens mij uh, dat is ook zo mooi in die film uh, dat je hier naartoe komt en het idee hebt... ik ben niet zielig, nou ja, misschien ook wel zielig... maar ik wil er ook wat van maken. Had jij, hoe, hoe zat dat bij jou? Jij kwam hier. En toen? Had je echt meteen het gevoel van... dit is een soort tweede kans, ik moet hier. Ja, natuurlijk. Ik, nou moet, ja, ik Kijk, moet slagen. Ja, ik, ik denk dat... Uh, ik ben ook zo opgevoed door mijn moeder. Uh, toen we hier uh, naartoe kwamen was het al vrij snel uh, de taal leren... en, en kijken of je, of je naar school kan gaan... en of je na je school een vervolgopleiding kan doen. Nou goed, ik ben toevallig dan in de comedy terechtgekomen... maar er zijn... Genoeg mensen die gewoon een, een normale baan hebben. Maar goed, naar school gaan en de vervolgopleiding, weet je, dat doet ja. in principe iedereen. Ja. Ja, elke Nederlander, wat was het voor jou dan? Nou, voor mij was er wel duidelijk een, een bepaalde onderlaag. Een soort van drijfveer. Dat, uh, dat niet iedereen die tweede kans krijgt waar ik vandaan kom. En dat ik wel er echt iets van moet maken. En ik, ik kan er niet met de pet naar gaan gooien terwijl ik eigenlijk een nieuw leven heb. En dat is een soort... Ja, een soort iets wat je eigenlijk altijd achtervolgt. Uh, en, en ook vooruit helpt. Had je dat echt dat, dat, had je, dat gevoel dat je niet toen je negen was, denk ik. Nou, maar vrij. Ik bedoel, toen ik naar de middelbare school ging, uh, ik weet nog, ik kreeg een VMBO-advies. Ja. En uiteindelijk ben ik op mijn zeventiende heb ik het ateneum afgerond. Puur uit een soort van. Ja, bewijsdrang dat ik dacht... ja, maar ik ga me niet weg laten zetten... als een soort zielig ventje. Ik, ik wil echt alles uithalen. Ik heb niet Afghanistan overleefd om dan hier naar het VMBO <laughs> te gaan. Nou ja, er is niks mis met het VMBO. Maar je wilt, je wilt eigenlijk het, het maximale eruit halen. En dat zie je ook terug in de film... Refugees Who Needs Them dat de mensen die hier zijn op hun eigen manier, naar hun eigen kunnen... eigenlijk het maximale eruit halen... en helemaal niet met uitgestoken hand zitten te wachten op, op, op, op een uitkering. Nee, nee. Goed, daar, daarom zijn natuurlijk ook die mensen geportretteerd. Uiteraard, je kan natuurlijk omhouden. ook zeggen waar waren de zielige verhalen. Ja. Maar goed, de focus is nou net eventjes op het, op het positieve... omdat we al genoeg horen over de, ja. de negatieve kanten. Um, wat een mooi uh, ding eraan is... jij je bent comedian mm -hmm. en je hebt al eerder een typetje bedacht. En dat ja. heb je ook ingezet voor deze film, om deze film te promoten. Mm -hmm. Een soort alter egoïst, een beetje als uh, Sacha ja, Cohen uh, ja, uh, Ali G heeft. In mijn huidige theatervoorstelling waar ik nu mee aan het toeren ben... in Gevaarlijke Gedachten heb ik een typetje en dat typetje heet Bijjan. en De show heet ook Gevaarlijke Gedachten omdat in de voorstelling... heel veel eigenlijk vreemde dingen worden geroepen. Ja. en Het typetje Bijan is eigenlijk een immigrant uit Iran... Uh, die hier een extreemrechtse partij heeft opgericht ja. uh, tegen allochtonen. Dus het is heel erg dubbel. Uh, we zijn eigenlijk, eigenlijk zijn hoofdtaak is om alle andere allochtonen het land uit te krijgen. <laughs> en dat ja. typetje hebben we ingezet om de film te promoten. Ja, even een kort fragmentje daarvan. Ja, maar uh, hier heb je ook uh, gewoon uh, vervelende dingen zoals inflatie. Daar heb je oorlog. Ja, elk land heeft iets. Ik ben niet tegen immigrants. Ik ben tegen een bepaald type mensen of een of certain background. Van certain countries with certain skin color. Ja, ik, ik zat er net vlak voordat het jaar kwam, zat ik dit net te bekijken hier op de redactie. Hilarisch is het is hilarisch. Mensen moeten het echt op YouTube zien. Ik denk dat, dat je dan een beter beeld krijgt. Eigenlijk... Ja. Uh, is het uh, voor een groot gedeelte ook reacties van mensen op straat? Want ik ga dan als Bijan mensen op straat benaderen en, uh, ja, om, samen... zo over, om met een flyer ja, hè, van ik ben eigenlijk aan het werven op straat en Miles, de, de maker van de film, uh, die film dan van een afstand uh, wat de reacties zijn. Nou, en mensen, de ene keer werd één persoon woedend, de andere keer waren mensen aan het instemmen. Dus het nee. was heel grappig om te zien wat voor reacties uitbraken. Je, je had een gesprek met een Afghaan ja, ja, nee, wat je net hoorde was inderdaad. Er was een ja. heel lief Afghaans mannetje en die sprak ik aan en zegt ja, ik kom uit Afghanistan. En is de oorlog daar? En ik zei tegen hem, ja, maar hier heb je inflatie... dus uh, waar loop je over te zeuren? En het, het lieve was dat die jongen het ook met me eens was. <laughs> oh ja, ja, dat zag hij, ik niet het filmpje. Omdat hij ja. natuurlijk heel vaak dat soort dingen te horen krijgt. En dat vond ik, dat vond ik heel... Um, ik vond het maar is dat, is, Heb jij ook dat soort dingen gehoord toen jij hier kwam? Van, ah joh... Nou, je moet het niet, niet uh, zwart maken en slechter maken dan het is. Want natuurlijk, uh, er worden wel eens dingen geroepen. Over het algemeen moet ik zeggen dat ik hier in Nederland altijd heel veel steun heb gehad. Maar natuurlijk. Worden ook dat soort dingen geroepen. En dat komt vaak voort uit een soort onderbuikgevoel. Uh, mensen die het zelf niet kunnen plaatsen waarom, waarom dingen gebeuren, en dan maar dat soort dingen roepen. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kan dat ook vaak mensen niet verwijten, uh, omdat het vaak voortkomt uit onwetendheid. En daarom proberen we ook door middel van zo'n filmpje, ja. bijan, eigenlijk een debat los, los te maken. En dat is ook redelijk gelukt op de, op de social media, want je hebt zeg maar 90 die vinden bijan uh, hilarisch. En je hebt 10% die worden woedend omdat ze het niet snappen. Die, die geloof jou? Die, ja, ja die, ik, ik heb ook echt mailtjes gehad van mensen die ze dat ik ermee moest stoppen. Bijan, uh, dat is dus mooi. Dit filmpje is gemaakt ter aankeiling van die film waar we het nu over hebben. Refugees who needs them. Maar zo'n succes geworden dat je nu met Bijan waarschijnlijk een eigen serie krijgt op tv. Uh, nou, we zijn op dit moment bezig. Uh, wat, uh, ik, heb, ik heb het gemaakt met Miles. Uh, Miles Rosten, mm. de maker van, uh, van de film. En uh, al vrij snel kreeg hij en, en ik we kregen allebei heel veel reacties... Uh, naar aanleiding van, van het promofilmpje... dat ja. mensen zeiden, ja, maar je moet je meer mee doen... En nu zijn we ook serieus bezig om daar uh, een langlopend project van te maken. Dus Dat is, dat is een, heel mooie, me, een hele mooie bijkomstigheid. Dus naast mij de nieuwe Ali G van der Nederlanden. Wellicht. Nou, als dat zou kunnen zou het prachtig zijn. Tot dan toe, tot dan, uh, wellicht straks op televisie, tot die tijd doen we het met die film die ook prachtig is, Refugees Who Need Them, te zien uh, deze hele maand overal in Nederland. Ja. Daar komt het op neer. Yes. Met inleidend praantje van jou erbij. Ik uh, doe een klein stukje stand-up en daarna doen we het debat. En we zijn in uh, 28 mei in Utrecht en 29 mei in Nijmegen. Naar het voetbal. Eens even kijken wie als eerste Bas Sticheler... die is bij SC Heerenveen FC Utrecht. Ja, een beetje stand-up en een klein stukje debat. Dat klinkt wel als muziek in de oren. Bij Heerenveen Utrecht, waar na 8 minuten en een 0-0 stand... een handvol dingen opvalt... Een van die dingen is het stadion is half leeg. Er worden doelstellingen van clubs geformuleerd waarbij dan de doelstelling is we moeten de play-offs halen. Het heilige doel en als de play-offs eenmaal gehaald zijn dan blijft iedereen thuis. Je kan er ook niet zeggen dat de mensen in de tuin zitten te barbecueën en dat ze op die reden zijn thuisgebleven. Maar ik begrijp zelfs nog dat de mensen met seizoenkaart in Heerenveen vanavond gratis naar binnen mochten. Maar zelfs dat was blijkbaar geen reden om te komen. Want echt half leeg. Het tweede wat opvalt is dat Van Basten de trainer van Heerenveen heeft gekozen voor een systeem met twee spitsen in plaats van het Oud-Hollandse drie spitsen dat gevoelsmatig toch wat meer bij hem past hoewel daar zijn in het verleden wel meer voorbeelden van geweest dat hij dat anders zag maar toch het zijn twee spitsen bij Veen. dat betekent dat Van Basten zich heel erg aan de tegenstander Utrecht heeft aangepast en het derde dat opvalt is dat Utrecht in de openingsfase beter is zonder dat het al nou gevaarlijk is geweest en gevaarlijk worden dat kan nu wel Veen. als Elkanassi is weggestuurd maar daar is een uh, goede sliding van Van der Marel de rechtsback van Utrecht die helemaal is meegelopen die dan voorkomt dat uh, Elkanassi uiteindelijk kan schieten de paas vanaf het middenveld was goed van Ziek. Uiteindelijk ligt er net een Utrechtsbeen been tussen. Utrecht dat dus in de competitie boven Heerenveen eindigde. Utrecht vijfde, Heerenveen achtste. Het verschil was liefst 21 punten tussen beide elftallen. In de competitie won Utrecht ook twee keer van Heerenveen. Dus dat allemaal op tafel gegooid. Zou je zeggen, het wordt een makkie voor Utrecht. Maar de ervaring leert dat dat niet altijd zo is. Hoekschop Heerenveen genomen, zwak, te laag, weggekopt. Opnieuw ingebracht door Maritschek. Maar dan opnieuw de Utrecht. Het strafstof weer Zodat het na 9,5 minuut blijft zoals het begon 0 0- Frank, wie dan? De Graafschap Rode, JC. Frank, ben jij wel volle bak? Nee, het is uh, zeker geen volle bak. Zeker niet op de lange zijde. Op de korte zijde heb je in, op de Vijverberg in Doetinchem natuurlijk altijd een fanatieke aanhang. En ook uh, het uitvak zit uh, redelijk goed gevuld. En maakt een boel herrie. Dan klinkt het in ieder geval nog aardig. Maar op beeld ziet het er wat minder spectaculair uit. Na 8,5 minuut op de Vijverberg is het nog 0-0. En de graafschap, dat klinkt link in de nacompetitie voor ODSC. C. Dat moet proberen in de eerste divisie. Of in de eredivisie te blijven. En de graafschap is kampioen na-competitie voetballen. Nu even opletten, want Hupperts geeft de bal voor naar Malky. En dan is het Terrel die de eerste kans in deze wedstrijd om zeep helpt. Dat is toch niet Des Malky's. Dat hij een 100% kans op de rand van het doelgebied, 5 meter van de doellijn, zomaar een open kans mist. En hem zomaar in de handen van de doelman glijdt. Dat doet hij nu dus wel. En Roda zou er goed aan doen om de kansen die het krijgt hier meteen af te maken. Want de graafschap heeft al bewezen in de vorige ronde van de nacompetitie. Waarin het Fortuna Sittard om zeep hielp met twee overwinningen. 2-1 en 3-1. Daarin kreeg het heel veel kansen tegen, maar was het zelf bijzonder effectief met uh, de kansen. Met name de kansen in Limburg, waar het dus ook al goede ervaringen heeft. Roda is dus in ieder geval gewaarschuwd voor deze speelronde. Zeker ook nadat het de eerste kans in deze wedstrijd heeft gemist bij de Graafschap. Dat achtste werd in de eerste divisie. In die zin hoeft Roda zich niet echt zorgen te maken, maar winnen maar eerst eens van over twee wedstrijden. Dat gaan ze vanaf nu proberen. Geen voetbal in de studio, maar wel gedart wordt er, Kees. Ja, de Premier League dart is, darts is bezig. De belangrijkste dartcompetitie ter wereld met de tien beste darters. Daar zijn nu de halve finales en straks de finales. De eerste halve finale is tussen Phil, Phil de Power, Taylor en Raymond van Barneveld. Raymond heeft eigenlijk al vijf jaar niet meer van Phil Taylor gewonnen. Um, ja, en uh, ja, je ziet wat er nu is gebeurd. Nog één pijl in de hand. Yes. Ja, die gaat er dan... Nee. Natuurlijk in Phil Taylor. Phil Taylor heeft gewonnen met 8-4 en gaat naar de finale. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Prins Harry, dat is dat roodharige mannetje uit Engeland, die is terug uit Amerika. Dat was hij op reis en we gaan het over hem hebben, want het is een intrigerend ventje. Harry, Droomprins of Knuffelnatie. Daar kennen ze hem natuurlijk nog van, dat hij in, op een feestje kwam verkleed als Himmler, geloof ik. Niet verkleed als Himmler, hij had echt een weermachtuniform uit Afrika eigenlijk. Kijk, als ja. jij dat doet op een, op een BNN-feestje in een nazi-parkje, denk ik al, nee, maar ja, jij bent geen prinses. Als ik een prins was, zou ik het er ook wel van nemen op een hotelkamer ja, uh, met een paar naakte vrouwen. Ik zou ook de hele dag ja. piemelnaakt rondlopen met playmates, maar er zou één hartslag verwijderd van een kroonprins zijn. Nee, nee, nee, want uh, twee, dat hartslag hey, zit in, in ja, de buik precies. van Kate, hè? Hey, Dat op. kind moet eerst maar eens geboren worden. Charles is al zijn hele leven een hartslag verwijderd van de troon. En die is er ook nog steeds niet, dus ik denk niet dat we ons daar heel erg bezorgd dat zielig opkomt. hè. Voor ik denk dat als Harry nog even de helikopter doet in zijn eigen badkamer, dat, uh, dat er dan als zijn familie zou zeggen no, je had eerder een broek aan moeten trekken. De nog. helikopter doen? Ja, dat is als je zo een sweep tegen je piemel geeft en dan draait hij zo rond en doe je de helikopter. Ja, Prins ja. Harry heeft trouwens ook een helikopter. Au! Dat, dat is toch William? Of niet? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee hij vliegt ja? in Apaches. Hij vliegt in Apaches. Ja. Hij vliegt in Apaches. De cirkel ja. is weer rond.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 Ze komen voortdurend langs in verkeerde kleren, steunend en zuchtend. Over een volksport die religieuze trekjes krijgt. Tweede Pinksterdag vanaf twee uur bij Dit is de Dag. Goed, we zijn vertrokken. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk op spierkramp.nl Dit is Radio 1.